Alleen geestelijke verheffing brengt ontspanning. Geweldig wat je ons hier zegt in het boek Het Chaim. Alleen dat al wekt op uit de doden. Ik heb het nu gelezen. En voel dat al die krachten, ook de lagere krachten, die in de klipot waren, nu uit de klipot omhoog zijn geschoten. En het voelt als bevrediging, waarlijke bevrediging. Redding. Het is niet zoals men dat hier in deze wereld voelt in vlees. Het is ook in vlees dat ik het voel. Maar het is niet zoals in deze wereld dat men het probeert te vinden, bijvoorbeeld door orgasme Dat men door seks tot rust komt. Dat is geen rust. Dat is een dooie toestand. Nadat een mens gesext had, kijk nou hoe die in op bed ligt. Als een dooie muis. Alle krachten zijn gegeven om niets. Een mens maakt zichzelf kapot. Voor wat? in plaats van zichzelf geestelijk te verheffen. Niet relaxen, maar door de geestelijke verheffing ontvang je de ware ontspanning van boven. Een mens rotzooit hier met een ander. Het doet er niet toe op welke manier men dat doet. Het is allemaal een pot nat.